Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat New Jersey zijn zes mensen omgekomen. Onder de doden zijn de twee schutters en twee agenten, meldt persbureau AP. De schietpartij tussen de politie en de schutters begon bij een begraafplaats. De aanleiding zou een onderzoek naar illegale wapens zijn... Daarna ging het incident verder in een Joodse supermarkt... waar een urenlang vuurgevecht ontstond. Volgens de politie zijn alle slachtoffers omgekomen door kogels van de schutters. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief. In Milaan hebben duizenden mensen gedemonstreerd... om hun steun te betuigen aan senator Liliane Segre. Aan de demonstratie deden onder meer honderden burgemeesters mee. De 89-jarige Segre heeft sinds vorige maand politiebewaking... na antisemitische bedreigingen... Die begonnen toen ze een parlementscommissie wilden instellen om antisemitisme en racisme aan te pakken. Zegre werd op haar dertiende naar Auschwitz gedeporteerd, maar overleefde de holocaust. Groenland verliest veel meer ijs dan verwacht, dat schrijven 89 polwetenschappers in een publicatie van Nature. Het ijsverlies is zeven keer zo groot als in de jaren negentig. Dat komt overeen met het somberste scenario van het VN-klimaatpanel IPCC. Het recordjaar was 2011, maar mogelijk gaat 2019 daar nog overheen. Aan het onderzoek werkten ook wetenschappers van de TU Delft... en de Universiteit Utrecht mee. Op de A2 ter hoogte van Liemde in Brabant... heeft de politie een busje met drugsafval gevonden. Het voertuig werd achtergelaten op de vluchtstrook. In het busje stonden meerdere vaten met chemicaliën. Om welke stof het precies gaat is niet bekend. Specialisten gaan dat nog onderzoeken. De politie noemt het opmerkelijk dat een busje met drugsafval op de vluchtstrook is achtergelaten. Het weer vannacht valt te verspreiden over het land regen. De temperatuur daalt naar een graad of vier. In de ochtend trekt het regengebied via het oosten weg. Overdag bewolkt bij maximaal acht graden en dan wijt er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. G FM, ho oh, ho ho, dit is kerst met ZFM. FM met men. nu de nacht. Deze iedereen die de is van de mooie de por favor. Quiero tequila, señor, por favor. Señor, por favor. crowded room as you take my hand and lead me through underneath the starlit sky you pull me close and I see everything in your eyes you tell me not to worry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 Twelve o'clock, not tea. Fijne dagen.